Twee uur. De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We volgen Karsten Kroon natuurlijk op de voet. Want hij zit in de kopgroep. En in het mediaforum Juri Albrechts. Hij is directeur van debatcentrum De Bali. En sportjournaliste Renate Verhoofdstad. Maar nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Martijn van Beek.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 Het weer enkele buien, de zwaarste in het noorden met kans op onweer. Vanuit het zuiden de komende uren meer zon. Het is 20 tot 23 graden. Morgen eerst zon, maar later weer buien. A ah, en weer verkeersinformatie. Een goede 70 kilometer file. Het is alweer vroeg druk op vrijdagmiddag. Bijzonderheden, de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Het gaat langzaam tussen Blarikum en de afrit Bunschoten... over dik 9 kilometer. De A12, naar utrecht Een afsluiting van een rijstok bij Zoetermeer. Er staat 3 kilometer file vanaf Nooddorp... Op de A12 Utrecht-Arnhem wordt de rijbaan schoongemaakt bij de Afrit Oosterbeek. Er kantelde daar rond het middaguur een Friedkar. De linkerrijstrook is nog dicht. Het verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Maandenbroek over de A30, de A1 en de A50. Het verkeer onderweg naar België, bijzonder richting Antwerpen, kan beter omrijden vanaf knooppunt Klaverpolder. Het is erg druk op de A19, daarom is de route via Roosendaal en Bergen-op-Zoom een betere optie. En op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Ewijk 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 We gaan van de Champagne naar Moezel. De meet van de zesde etappe in de Tour 2012 is getrokken in Metz. En Gio naar de valpartij in Peloton. Man de voorsprong van de kopgroep alleen maar toe. Hoe ver ligt Karsten Kroon nu voor? 6 minuten en 31 seconden. En we gaan toch niet weer gokken straks, hè? Want dan roep ik gewoon weer 7,28. En dan uh, zullen we zien dat het vandaag eindelijk een keer gaat gebeuren. Het moet een keer lukken, uh, 7,28. Het 28. moet een keer lukken, die voorsprong. Uh, ze rijdt trouwens best hard door de kopgroep. Uh, niet echt heel, heel, heel, heel, heel erg hard. Maar het eerste uurtje van de koers hebben ze 42,2 42, kilometer gereden. Maar vanuit de koers krijgen we ook wel de mededeling dat de wind lekker in het ruggetje blaast. Dus eigenlijk is het dan nog niet eens zo'n verschrikkelijk hoog tempo dat ze erop nahouden. Maar die voorsprong, ik zei het al, ontstaan met name, vergroot met name door die massale valpartij in het peloton. Waarbij ook die Perot lag, Perrault, Fransman, die vorig jaar nog tiende eindigde in de Tour de France. Dus ook een talent is voor de toekomst. Zo heeft iedereen wel een beetje de schrik om het hart gehad. Tijdens die valpartij ook André Greipel. Die moest ook even naar de dokter. Had ook last van zijn schouder. Net als Robert Geesink. Maar goed, iedereen zit weer op de fiets. En we gaan zo meteen maar eens kijken hoe de schade is in dat uh, peloton. Voorlopig dus die voorsprong. 6 minuten en 23 seconden. We zitten nog vroeg in de koers 66 kilometer gereden.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 une manie, je lui propose de partager ma vie, mais des corps je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport, je tolérais ce violon dingue, sinon elle devenait marraine. Un beau jour j'en ai marre, c'est épique la mer à boire. Je l'ai reçu un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En dessous, j'étais chouette les filles du bord de mer. J'étais faite pour qu'ils savaient leur plaire. Camo was dat natuurlijk. Ja, la au bord du mer, wou ik zeggen. Um, Marcella Mesker, zijn ze al begonnen op Wimbledon? De, uh, de ja, oh, spannende wedstrijd tussen Federer <laughs> en Djokovic. Ja twee punten gespeeld. Federer serveert drie punten inmiddels en uh, Roger Federer heeft die eerste drie punten gewonnen op eigen service. 40-0. Federer 30 jaar, ik zeg hem nog maar weer even, 74 titels waarvan 16 Grand Slam overwinningen. Het is zijn 32e halve finale bij een Grand Slam en hij is hier op jacht naar zijn zevende titel. Kan dus eigenlijk niet uh, veel beter. Djokovic, hij is de huidige nummer 1 van de wereld. Ook niet slecht. Hij heeft uh, vijf Grand Slam titels uh, veroverd. Um, hij is bezig aan na zijn negende halve finale van een Grand Slam is ook vijf jaar jonger. Hij is 25 en hij is op jacht naar zijn tweede Wimbledon-titel. Want hij is de titelverdediger. Won vorig jaar in de finale van Rafael Nadal. Een uh, ja, wedstrijd voor het eerst op gras... Indoor gras nog wel. Dus ja, is dat een voordeel voor de een of de ander? Ik zou het uh, niet weten. Ik weet wel dat Djokovic licht favoriet is van de laatste zeven keer dat ze speelden. Won Djokovic uh, zes keer en uh, hij is toch wel in uh, topvorm. De openingsgame uh, van de wedstrijd gaat op uh, 40-15 naar Roger Federer. Hij leidt met 1-0 in de eerste set. Dan gaan we door met het Sportforum. Vandaag de gast Jurie Albrecht en Renate Verhoofdstad. Sport en Nieuwsforum. Sport en Nieuwsforum, wat zei ik dan? Sportforum. Oh, pardon. <laughs> <laughs> ik word echt, het is geen zaterdag. Nee, sorry. Ik word heel goed terecht gewezen door mijn collegaatje van kantoor. Jurgen van den Berg. <laughs> Die houden we er ook in. Um, we bespreken uh, de onderwerpen in de kranten, tijdschriften, radio, televisie. En misschien... Het is voor jullie ook wel logisch dat we als eerste nog eventjes beginnen... met de onthulling van gisteren. Het Amerikaanse antidopingagentschap uh, USADA zou een uh, bizarre deal hebben gesloten... met uh, vier voormalig ploeggenoten van Lance Armstrong... in ruil voor informatie over uh, vermeend dopinggebruik van Armstrong. Mogen de renners gewoon uh, meedoen aan de tour? Sterker nog, er rijdt er nu een op kop, namelijk David Zabriskie... Um, Eerst eens even hoe dat nieuws bij jullie binnenkwam. Renate Verhoofd, dat ge geloofde jij het? Geloof jij het nieuws? Uh, ja, ik geloof dat nieuws zeker. Ja. Dat, wordt, dat is natuurlijk zo'n uh, grote zaak. en uh, Er spelen veel belangen uh, voor verschillende partijen. En zoiets wordt volgens mij niet voor niets gelekt. Daar, daar, zit, daar zit iets achter. Dat, uh, dat zo'n lijntje wordt opengezegd uh, richting uh, de Telegraaf. Raymond Kerkels, uh, de wielerspecialist uh, van de Telegraaf... zal er ook vast zelf wat onderzoek naar hebben gedaan. Toen hij die tip uh, binnenkreeg. Dus ja, mijn eerste reactie was... daar zal, va zal vast een uh, kern van waarheid in zitten. Ja. Voor jou, Jury? Ja, nee, zeker. Al was het maar waar Rokers is vuur. Nou, dat gaat trouwens niet eens altijd op. Maar, um, nee, ja, maar bovendien, hier zo'n voorgeschiedenis bij... En, um, het zijn natuurlijk onderzoeksmethoden die in Europa anders zouden gebeuren... Um, je kan je ook wel je vraagtekens bijstellen. Omdat er namelijk voor degene die informatie lekt uh, ook iets te winnen is. Hè. Dus die informatie is daarmee niet meer altijd helemaal betrouwbaar. vind ik. Of vinden Europeanen en opsporingsmethodes in Europa... doen dat dus ook niet zo snel. Maar in Europa is dat heel normaal. Hè. Die deals die het OM of onderzoeksinstellingen of politie sluiten met getuigen. Mm. En daar krijg je ook een beloning voor. Dus het Amerikaanse rechtssysteem heeft dat. Dus daar is op zich niks. Jij zei in de introductie absurde deal. Maar in Amerika is dat heel normaal hoor, ja. dat soort deals. Dat zou ik in, de, in, in Italië bij alle maffiaprocessen. Daar heeft het heel veel van weg. Ja. Hè? Het wordt ook altijd over de Omechta gesproken in het wielrennen. De wielrenners doen nooit ja. hun mond open. En je ziet ook in, uh, in mafiaprocessen dat... Uh, dat uh, uh, uh, ja, misdadigers die krijgen een voorstel uh, uh, voorgelegd... in ruil voor, uh, voor straf. Maar je komt anders die en... gesloten wereld ook echt niet in nee. als onderzoeks, als OM. hebben het de... hier nu met Hollede toch ook gehad, met die Peter Lijzen, Ja, er ja, is ook veel commentaar op geweest natuurlijk, ja. he, van juristen. En dat is ook wel terecht, hoor dat commentaar. Maar het is wel ook als onderzoeksmethode inderdaad... zo'n zo gesloten wereld ja. binnendringen ja. anders uh, is het bijna onmogelijk. Renate, jij zit in die sportjournalistiek. Het is natuurlijk interessant om dan uh, in je hoofd terug te gaan denken... van wie zou dan dat lek zijn geweest? Ja, nou ja, mijn, mijn eerste gedachte is... Uh, kijk, wat ik net ook al zei, er zijn partijen die hebben hier een belang bij. Uh, ik denk dat de kant van Armstrong het niet heel erg ongunstig uh, uitkomt... dat dit nieuws nu naar buiten komt. Kijk, die wielrenners, die hebben er niets aan. Die rijden die Tour... Die kunnen deze hele ophef, kunnen ze natuurlijk missen als kiespijn. Die willen zich op die race kunnen concentreren. En die krijgen nu met dit soort toestanden te maken. Um, door dit te lekken, en uh, bovendien heeft Johan Bruineel, de voormalige ploegleider van Lance Armstrong, die is nu buiten de toer, die heeft een column in het telegraaf. Dus het nou ja, mijn eerste gedachte, dan heb je wel een directe lijn... met het kamp uh, Armstrong. En dan natuurlijk. zou dat aandacht afleiden zijn? Nee, nee, dat denk ik niet eens dat het is. Ik denk dat het er meer mee te maken heeft... dat je misschien zo'n zo partij, zo'n USA... Daar, uh, en, en de methode die zo'n organisatie gebruikt... om misschien de schuldigheid van zo'n Armstrong aan te tonen... dat dat misschien wat... Uh, in ja, ja, dat ja. je, je zo'n partij in discrediet uh, brengt. En op het moment dat je dat doet tijdens zo'n Tour de France... krijg je daar in ieder geval alle aandacht voor uh, die, je maar, uh, die je maar wilt. Het nou, is een beetje ook het spreiden van de schuld. Hè? Ik bedoel, alle pijlen waren op Armstrong, dat was een soort, soort uh, eenzame duivel. Ja. Ja. Ja, en nou blijkt natuurlijk, zoals iedereen natuurlijk al lang weet... Dat, he, dat iedereen eraan meedoet. Ja. En dat is toch ook prettig als je dan niet de enige bent. Maar de, lijkt, de aandacht aan. lijkt uh, niet zozeer naar Armstrong te gaan... maar nu meer naar... Ja, nou, dat is dus een hele Precies. slimme tactiek. Dus ja. het ja. werkt, ja. Het werkt. En bovendien zijn diezelfde jongens... die nu aan het fietsen zijn in de Tour... plus Jonathan Waters. Die vier atleten hebben zich ook al teruggetrokken... van de Olympische Spelen. Dat is natuurlijk ook publiciteit... Ja. waar ja. de Amerikaanse sportbonden helemaal niet op zitten te wachten. Dus als het kamp uh, Armstrong hierachter zit, dan is dat uh, best wel uh, handig van ze gedaan. Ja. En, en het is nog, hè, de telegraaf van het verhaal, maar het was nog naar meer kranten gegaan ook. Cassetto dello Sport, jij zit vaak in Italië? Ja, nou, de cassetta meldt het inderdaad uh, wel. Kijk, al, uh, ja, kijk, dat is natuurlijk een heel logisch uh, proces. Je wilt, uh, degene die daarachter zit, wil zoveel mogelijk publiciteit genereren. Dus wat doe je? Je gaat naar de grootste kranten in Europa en zorgt dat het daar op de voorpagina's uh, belandt. Overigens wordt er in Italië wel wat anders over dit soort toestanden gedacht. hoor. Ik bedoel, uh, uh, er, is, er ontstaat nu veel ophef. Maar uh, die Armstrong uh, is, is en blijft een soort held. En uh, uh, het is toch een beetje de Rooms-Katholieke inborst van, uh, <lacht> van, van de Italianen. Die doen drie wezen goed voor het de Maar het is, is het wel zo groot? Nee, het ze? wordt wel minder groot gebracht dan, uh, dan in Nederland uh, het geval is. Of in ieder geval ook in, in Frankrijk. Maar uh, nee, dat valt wel mee. We gaan zo door met het mediaforum, maar even iets anders. Uh, Gerrit Komrij is uh, overleden, 68 jaar oud geworden. Hij was de eerste dichter des Vaderlands van 2004 uh, to, tot 2004. Van 2000 tot 2004 heeft hij het vier jaar gedaan. En de huidige dichter des Vaderlands, Ramsi Nasser, is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe herinnert u zich uh, Komrij? Um, als een ontzettend lieve en betrokken man. Dus, uh, ik, ik, ik zal hem herinneren als iemand die... Uh, daar was hij uniek in, die echt heel persoonlijk geïnteresseerd was. zijn ontzettend lieve, geestige, erudite man die uh, leefde voor de poëzie. En uh, iemand die altijd, hij vroeg altijd naar persoonlijke zaken. Uh, hij was een van de weinigen die werkelijk geïnteresseerd was in wie je, wie je bent. En niet alleen op literair vlak, op alle vlakken. Lol maken en, uh, en uh, ja, een, een liefde die hij uitschaalde. U, u was echt gek op hem? Ja. Dat kun je wel zeggen, ja. Hoe vervulde hij zijn rol als dichter des Vaderlands? Nou ja, hij heeft natuurlijk het hele gebeuren opgestart. Dus zonder Gerrit was er geen dichter des Vaderlands. Het is krankzinnig wat hij in die enkele jaren heeft bereikt. Hij heeft de poëzieclub opgericht. Hij heeft het tijdschrift Aanwater opgericht. Zaken als de sandwichreeks. Dat zijn bundels die verschenen over wat minder bekende dichters. Ja, dat is krankzinnig wat hij allemaal heeft betekend. En niet alleen, eigenlijk was dat dichterschap des vaderlands... hij was al dichter des vaderlands op de een of andere manier. Om, dit was een logisch uitvloeisel daarvan. Wat hij in zijn hele leven al vanaf, ik geloof vanaf 79... dat hij uitkwam met de eerste eh, bloemlezing van de Nederlandstalige poëzie... wat hij sindsdien heeft gepresteerd, dat heeft niemand hem... Voorgedaan, nog nagedaan. Ja, ja. Uh, hij heeft gewoon duizenden pagina's... en ik heb ze in de afgelopen maanden nog herlezen... toevallig voor een ander project. Van de 12e eeuwse poëzie tot en met de 21e eeuwse poëzie... heeft hij gebloemleest, heeft hij ontsloten. En zonder hem, ik ben ervan overtuigd... hadden wij een heleboel dichters en gedichten niet gekend. Hij heeft echt voor mij, dat vind ik persoonlijk het belangrijkste... een vaderland geschapen. Hij heeft een vaderland van de poëzie geschapen, zodat iedereen ook nog over 50 jaar kan lezen wie we zijn en waar we vandaan komen. Ja, dus in die bloemlezingen kan je in feite in Nederland uh, ja, teruglezen, zou je kunnen zeggen. Um, ja. Verdient hij een, een, een gedicht van de dichter des vaderlands, Gerrit Kommerij? Uh, ja, er verschijnt vandaag in, uh, in NRC Handelsblad een, uh, een gedicht uh, ten nagedachtenis. Ik kan niet zeggen dat ik daar heel erg blij van werd toen ik, ik heb die opdracht mezelf gesteld, maar je kunt niet geen gedicht schrijven. En ik wilde het ook heel graag, alleen ik ben momenteel... Ik heb het, het nieuws gisteravond gehoord, ik ben eigenlijk gewoon kapot. En um, als je dan moet denken, oh ja, en morgen moet het in de krant... Dat zijn twee dingen die heel moeilijk samengaan, maar ik heb mijn best gedaan... en ik hoop dat hij het een mooi uh, gedicht zou vinden. Kunt u er een paar regels van voorlezen misschien, of is dat moeilijk? Oh, um, ik heb het hier bij de hand... Um,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 Ik wilde vandaag een reserve dood bouwen. Mijn dikke, dunne, zieke komrij. om enkel de dood in op te vouwen. Ja, dat uh, was het gelicht. Ik vind het mooi hoor. Uh, het staat in NSR Hondersblad uh, vanmiddag. Ramshaan. Ja, um, dank u. Uh, nog een keer, nog een keer tot, tot besluit dan. Uh, Nederland verliest een, een, een belangrijk man op uh, het gebied van de poëzie. Ja, dat kun je wel zeggen. Het is een man die van onschatbare waarde is geweest. En alleen al de kennis. Die met hem verloren gaat, is uh, voorlopig niet te schatten. En dan laat ik nu nog zijn voorlo voorlopig laat ik dan nog zijn eigen poëzie mm -hmm. even buiten beschouwen. Zijn essayistiekse polemiek. Wie hij was, is, hij is eigenlijk uh, onvervangbaar. Dus laten we maar blij zijn dat hij hier is geweest. Dank dat u met ons erover wilde praten. Ramsi Nasser, de huidige dichter des Vaderlands. We stonden met hem stil. Dus bij het overlijden van Gerrit Komrij, 68 jaar oud is hij geworden. Leo, ja, de knop om. En naar de tour, hoe is het uh, met de koplopers? Met de koplopers is het prima. 6 minuten en 27 seconden is het verschil. De voorsprong van Malakarne, Zabriskie, Zengler en Kroon. En Kroon kan blij zijn. Dat geldt ook voor de andere mannen, voor Zengler en Malakarne dat Zabriskie erbij zit. Maar die kan wel een beetje tijd rijden. Die kan goed tempo rijden. En dat hebben ze nodig in die kopgroep... om te proberen in ieder geval weg te blijven uit de greep van het peloton. Het peloton dat nu ja, toch aan een soort veredeld toertochtje bezig lijkt. Ik zie daar de handjes op het stuur. En het goede nieuws is dat ik daar ook Robert Geest... ...op een van de eerste rijen gewoon zie mee fietsen zonder zichtbare schade. Samen met Bouke Mollema en Laurens de Damredi aan de linkerkant van de weg behoorlijk vooraan. Ook de andere klasse mensmannen zagen we vooraan. Onder andere Kedel Evans, de winnaar van vorig jaar. In ieder geval even opgelucht ademhalen nadat we eerst het bericht kregen... ...dat hij betrokken was bij een valpartij, Robert Geesing... ...en dat hij aan de schouder zou zijn geraakt. Steven Kruiswijk schijnt trouwens wat last te hebben van zijn heup. Die lag ook bij die valpartij en ik zei Maarten Wijnands had wat last van ademhalingsproblemen. Ik zie hem nu aan de achterkant van het peloton rijden. En je ziet hem even grijpen zo in de richting van zijn zij. Aan de achterkant van zijn ribbenkast. Waarschijnlijk is hij daar toch wel hard geraakt hoor. Tendam daar met Gezing en met Mollema naast Kedel Evans. Zo zien we het uh, graag. Uh, daar zien we nog wat andere mannen. Kruiswijk zit daar ook nog gewoon bij. Nee, dat is, zit allemaal wel goed hoor met die mannen. Ze zijn uh, mogelijk geraakt. Ik zie ook aan de linkerkant van de schouder van Robert Geesink... zie ik wel een uh, bloedplek door het wit, uh, st, uh, ja niet stromen, maar in ieder geval door het wit heen kleuren van het uh, shirt. Hij is op zijn linkerschouder gevallen, zo te zien. Daar uh, sijpelt het bloed een klein beetje doorheen. Ja, hij trekt altijd wel een beetje een vertrokken gezicht, Robert Gezings. Zeker nu die weer even staat op te pedalen naast André Grijpel. Ook Grävel in het verband. Dat zal ook met de valpartij te maken hebben. Zo heeft iedereen wel zijn uh, schaafhondje, zijn letsel opgelopen. Het uh, hoort bij de tour. Het hoort bij die eerste week van de tour, waarin het nerveus is. 6 minuten 42 is het verschil tussen de kopgroep en het peloton. straks nog 130 kilometer te fietsen. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de studio. Radio1.nl Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can be nature. When things go wrong, I see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 Het waren ze onmiskenbaar natuurlijk de animals en don't let me be misunderstood. Snel naar Marcella Misker voor die mooie partij tussen Djokovic en Federer. Ja, want uh, het eerste breakpoint staat op het scorebord. Het breakpoint is voor Federer. Hij lijkt met 3-2 in de eerste set. Uh, Djokovic serveert 30-40. Ging zo even onderuit bij een uh, volley. Grat, gras toch, kennelijk wat nat. Nou, de backhand van Djokovic, beetje voorzichtig. Voorhand Federer, backhand fout van Novak Djokovic. Oeh, wat speelde hij voorzichtig, dat laatste punt, zeg. Misschien toch een beetje aangegrepen door dat uitgeleiertje aan het net... dat zijn voetenwerk even wat minder voelt. Hij speelde voorzichtig, dat kost hem het punt. En de eerste stoot is dus uitgedeeld door Roger Federer. Hij leidt nu met 4-2 in de eerste set. We gaan door met het mediaforum. Dat doen we vandaag met Renate van Hoofdstad. Journalisten, sportjournalisten, schrijfster ook... Woonachtig in Italië een groot deel van het jaar. Of eigenlijk altijd, toch? Nee, nee, eigenlijk nu weer het grootste gedeelte van het ah, jaar in Nederland. Oké, okay. nou ja, je komt er wel eens, heb ik wel eens gehoord. Jij ja. uh, <laughs> ja, toch ook wel, of niet? Ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> en uh, Jurie Albrecht, die zit in Amsterdam, uh, is daar uh, directeur van het debatcentrum de Bali. Um, uh, we gaan het hebben over het spotje van Diederik Samson. Um, er is veel gedoe over een uh, campagnespotje waarin zijn gehandicapte dochter figureert, Bente geheten. Um, is dat slim of smaakloos? Nou, het is een vrij land, dus het mag, lijkt me. Maar ik vind het niet erg verstandig. Dim Kok had uh, ook een gehandicapt kind. En dat heeft heel Nederland nooit geweten. Lijkt me beter. Um, het lijkt me onverstandig. Alle, alle kritiek die daar nu over opsteekt... had hij ook wel kunnen voorkomen. Dat gewoon niet te doen. Dus um, uh, ik, ik vind het nou niet meteen moreel laakbaar. Hoewel het natuurlijk wel een soort van kinderarbeid is. Maar... Um, maar um, maar het is gewoon onverstandig, dat blijkt ook. Het ja. is ook wel een soort trend, heb ik het idee. Je ziet dat ook in de sport, ja, steeds ook in het wielrennen. Die, die uh, Mark Cavendish, die overal met zijn baby van een paar maanden... en zijn vriendin uh, overal naartoe zult. Je zag het bij de finale van het EK voetbal. Oh, ja. Ja. Op het, veld. Ja. het is een soort verweking uh, van, ja. de, van, de ja. van de samenleving... dat de kinderen er steeds bij worden gehaald. Nou, ach, goh, dus hij heeft ook kinderen. Ja. En zou het nou echt zo zijn dat hij um, uh, meer van zijn kinderen houdt... dan een andere politicus? Ja. ja, denk ik niet. Ja, ja, de, de, journalist Luc Koeman van Metro, die, uh, die vindt het idioot. Die heeft een klacht ingediend bij de Reclamecodecommissie. Gaat dat te ver? Ja, dat vind ik intolerant. Vind dat. Nou, ga dus naar de, nou, de nee, maar zit op, Want Luc heeft daar een column over geschreven ook. En uh, ja. daar is er een, een relletje over ontstaan. Want dat was een vrij negatieve column. waarin dus inderdaad aangeeft dat hij naar die reclamecodecommissie zal stappen. Uh, en, en Samson heeft dat geretweet. die column. Die, heeft, die dacht eens, ja. dus, oh, dat is, dat is leuk, dat gaat over mij. Ik stuur dat door. Tot hij eindelijk las wat daar eigenlijk in stond. Ja, de grap is, als je dat nou niet had gedaan... had ik het nog wel een soort van stoer gevonden. Want dan, je staat achter dat spotje wat je gemaakt hebt. Een soort ja, Amerikaanse toestanden. Ja, als je, je niet had, bedoel Ja, ja dan. Dan, dan, uh, je weet dat er reacties op kunnen komen. Nou ja, op het moment dat dat gebeurt en je retweet dat, vind ik nog wel een soort ja, stijl hebben. Ja. Ja. Ja. Maar om hem dan weer terug te trekken en het op een storing op Twitter te gooien. En, en, en vervolgens op een gehakt. medewerker. Het was gehackt Het ge ge ja, nee, niet een storing zijn, op Twitter. Zijn site, zijn, zijn, zijn account zou gehackt zijn. Ja, ja. Nou, dat hebben we nou al een paar keer meegemaakt in Amerika. Dat, uh, dat, dat, dat, dat politici dat trucje, uh, dat, dat leugentje rondstrooien. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk onwaarschijnlijk onverstandig om dat te doen. Later werd de jongste bediende ervan beschuldigd... inderdaad iemand van zijn medewerkers die dat dan eens hebben gedaan? Ja, nou, de, ja, en kijk, aan de ene kant vind ik dat... Um, we hebben natuurlijk veel te hoog gespannen verwachtingen van uh, politici. Hè, dat die moeten en al die stukken lezen, die moeten en leuke mensen zijn... die moeten en het dossier dossierkennis hebben, retorisch goed, lief met hun gezin. En die moeten ook nog zelf twitteren. Ik hoop trouwens dat politici niet zelf twitteren... maar dat ze gewoon de stukken lezen en dat ze iemand anders laten twitteren. Dus dat zal hopelijk bij Samson ook wel het geval zijn. Maar um, hij heeft wel net John Adam de laan uitgestuurd. voor een vergelijkbaar akkefietje. Ja. Dus dat moet je toch niet zelf ook doen hoor. Nog even terughalen, dat was dat verhaal met die 3FM-verslaggever. Die zei dat ja, er een en uh, en toen, en toen straaterrorist. Een Een beetje mee, mee met een niet bestaande straaterrorist. Ja, blabla. Waar hij een beetje zo over deed alsof hij daar iets meer van wist of zo. En toen lulde hij een beetje mee met die radioverslaggever. Ik vond dat helemaal geen halszaak. Dat is gewoon een beetje een uitglijdtje. En dat vind ik dit van Samsung trouwens ook. Ik vind het ook geen halszaak. Maar als je een andere maat neemt daarover. En de laan uitstuurt en je doet nu precies hetzelfde, dan hoop ik dat hij daarvan geleerd heeft dat je er iets milder van moet worden. Ja. Want het is ook jammer, want verder doet Samsung natuurlijk gewoon goed. Dus, uh, Renate, nog even één ding: uh, de strijd tussen Coffee Max en Koffietijd, uh, Tijd. Heb je dat een beetje meegekregen? Nou, als je het heel erg vindt, ik, uh, <lacht> <lacht> ik zou zeggen, ik weet dat één programma door meer naar wordt gepresenteerd. <lacht> en, dat Max. Is, en dat het over uh, de kleur, de nieuwste, hippe kleur voor overgordijnen en bankstellen gaat. En, maar nee, als je het niet heel erg vindt, ik heb geen idee. Nee, het, het, het verhaal is dus dat Koffie Max erbij uh, stopt. Tenminste op dezelfde tijd als koffietijd. En die komen met een lunchprogramma terug. Nou ja, heel verstandig. Alleen, um, waarom zou je elkaar concurreren? Alleen, er is iets anders aan. Hoe kan het nou dat de NPO, de Nederlandse publieke omroep... het niet voor elkaar krijgt om ochtends gewoon iets goeds te programmeren? Vroeger had je Goedemorgen Nederland. Uh, het is toch, er zijn toch één op de vijf Nederlanders tegenwoordig, geloof ik... is al met pensioen, uh, honderdduizenden mensen. Er zijn ochtends ook mensen die naar de publieke omroep willen kijken. Kan de Raad van Bestuur van de publieke omroep het langs het voor elkaar krijgen dat je gewoon ochtends iets publieks op de woon Op die hebt, plek die jij nu nog zit WNL toch? Met nee. de, Jinek en uh, hoe heet ze die... dat Volgens mij is dat een goed programma geworden. Hoor. Ja, dat is een goed programma geworden. Maar um, uh, uh, uh, uh, je moet, vind ik, gewoon uh, willen voor al dat uh, gemeenschapsgeld... dat je gewoon uh, vrijwel altijd uh, uh, uh, met iets informatiefs op de baas bent. Er zijn toch... Uh, uh, hm. uh, als het de, de commerciële lukt om dingen te maken op bepaalde tijden... dan moet je dat als publiek omhoog ook willen. Goed. Sluit ik me geheel bij aan. Nou, dan sluiten we hierbij het, uh, het forum af. Dank wel, Renate Verhoogstad, Juri Albrecht, Graag dat jullie hier wilden aanschuiven. Want het is uh, half drie geweest, hier is Martijn van Beek. Rijkswaterstaat heeft nog geen idee waar de trillingen vandaan komen... in de kantoortoren bij de A12 in Utrecht. Onderzoek heeft tot nu toe niets opgeleverd. Vorige week voelden medewerkers trillingen... waarna Rijkswaterstaat het gebouw ontruimde. Alle medewerkers werken nog steeds ergens anders of thuis. De vroegere Raf-terroriste Verena Becker is veroordeeld tot vier jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op de Duitse procureur-generaal Boebak in 1977. Het OM had vier en een half jaar cel geëist. Boebak werd op klaarlichte dag doodgeschoten vanaf een motor. Volgens de rechters was Verena Becker betrokken bij de voorbereiding van die aanslag. In Groot-Brittannië zijn opnieuw terreurverdachten aangehouden. Zaterdag werden zeven mannen opgepakt nadat bij een routinecontrole in een auto wapens waren gevonden. De aanhoudingen zouden geen verband houden met de komende Olympische Spelen. Gisteren werd bekend dat in een andere operatie zes terreurverdachten zijn aangehouden. En de brandweer heeft vanmorgen in Hoofddorp een glazenwasser gered. De man was de ramen van de vierde verdieping van een gebouw aan het wassen... toen een van de kabels van zijn gondel brak. De glazenwasser hing bijna een uur scheef in het bakje aan één draad. Hij raakte niet gewond. En tot zover de hoofdpunten. ANW-verkeersinformatie. We zien nu vooral veel drukte in het midden van het land. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort en op de A50 bij Arnhem. In totaal staat er 60 kilometer file. Een paar zaken vallen op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Zoetermeer 3 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A13 van Den Haag naar Rotterdam staat vol. Door een ongeluk bij het Kleinpolderplein. De linkerrijstrook is dicht. En de A58 Breda Tilburg. Bij Bavel, 6 kilometer door een aanrijding. De weg is daar weer vrij. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Michael Boogert zometeen met zijn analyse van de etappe van vandaag. En het gaat ook over wringen. Maar eerst weer naar Frankrijk. Ja, Gio Lippense, nog geen echte slachtoffers naar die valpartij? Nee, de een na de ander gaat even bij de dokter langs Perrault. Ik zei het al, die ging net bij de dokter langs. En Robert Geesink liet zich zojuist ook even afzakken uit het peloton. Ik denk, hij gaat toch even bij die toerats in die cabrio. Waarvan ik trouwens nu hoop dat de kap dicht zit. Want het regent inmiddels onderweg. Maar ik denk, hij gaat er even langs. Misschien toch eventjes die schouder deppen. Dat het allemaal wat, wat dicht gaat zitten. Maar ja, ik denk toch dat de schade heel erg meevalt hoor. aan die schouder. Maar hij ging even heel rustig, heel relaxed van wielen wisselen. Een voorwiel eruit, hup, nieuw voor wiel erin, achterwiel eruit, nieuwe achterwiel erin. Toen reed hij weg, toen ging het nog eventjes niet goed, want er liep wat aan, stopte hij weer. Dat, verhoor, dat verhielp hij zelf weer in alle rust, in alle uh, relaxedheid. En inmiddels is hij samen met Luis Leon Sanchez begonnen aan de achtervolging van het peloton. Ja, en dan moet je toch een hele sliert ploegleiderswagens voorbij en andere volgers die in de Tour horen, gastenwagens, officiële Tourwagens, om uiteindelijk uit te komen bij de start van het peloton. Geesink is daar inmiddels mee bezig. Ik zeg het al, de regen is Behoorlijk begonnen. Het is goed nat. En ik kijk nu in het gezicht van David Zebrisky, die met zijn companen, onder andere Kasten Kroon, bezig is met die vluchtpoging. En dat zul je altijd zien, heb je het over de regen. En ineens rijdt het peloton weer in de zon. Het is een beetje ja, wisselend weer. En dat kan alleen maar voor lastige situaties zorgen. Want de weg die is in elk geval glad. We zagen nog een landgenoot mee op kop draaien. Sebastian Langeveld. Betekent dat de sprintersploegen zich langzaam weer op het kop van het peloton gaan nestelen. Dat het zo meteen in match weer uit gaat draaien op een Massasprint. Het verschil Trill is 6 minuten en 36 seconden met nog 121 kilometer te fietsen. Passez vos vacances avec le Tour de France. You One more night. De tennis dan op Wimel de eerste halve finale bij de mannen gaat tussen Djokovic en Vederer. Marcella Mesker, eerste set zit erop. Wie heeft hem gewonnen? Ja, Roger Federer, die break in de zesde game was beslissend. Ik moet zeggen, verdiend hoor, want ja, hij is beter, speelt wat hoger tempo. beweegt ook vooral wat makkelijker. Ja, zijn voetenwerk, daar wordt nooit zoveel over gepraat... maar hij is natuurlijk fenomenaal van Federer. Lichtvoetig, kleine pasjes, lijkt geen moeite met bewegen te hebben. Djokovic wel, en dat is natuurlijk voor zijn spel heel belangrijk. Zijn defensieve kwaliteiten, ja, daar moet hij het van hebben. Ballen terugbrengen vanuit de meest moeilijke situaties, diep in de hoeken. En ik heb toch het idee dat... Ja, Gezien de omstandigheden, het is toch uh, nat in Engeland, en ook al is het dak dicht, de, de omstandigheden zijn wat vochtiger dan anders, uh, dat dat uh, ja, voor Djokovic nu op dit moment moeilijk is. Hij zal zich moeten aanpassen. Maar goed, hij staat uh, 1-0 voor in de tweede set. De weg is nog lang in een uh, best of five. Maar Federer tot nu toe duidelijk het betere van het spel. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië... hebben in Parijs uitgehaald naar Rusland en China... omdat deze landen sancties tegen Syrië blijven afwijzen. In Parijs zijn de vrienden van Syrië bijeen... om te spreken over de steeds slechter wordende situatie in het land. Correspondent Frank Renaud in Parijs, goedemiddag. Goedemiddag. In, in welke woorden hebben ze uitgehaald naar, uh, uh, naar Rusland en China? Nou, je kunt wel zeggen dat die twee landen, Rusland en China... inderdaad echt eventjes in de beklaagde bank hier zijn gezet vandaag... Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton noemde het onacceptabel dat ze zich blijven verzetten tegen optreden, tegen het bewind in Syrië. Haar uh, Britse collega Heek, ook van Buitenlandse Zaken, zei dat die twee landen, China en Rusland, dan mede verantwoordelijk zijn voor de doden die daar dagelijks vallen. En ook de Franse president François Hollande deed een duit in het zakje toen hij de bijeenkomst vanochtend opende. Hij zei dat de hoop die China en Rusland misschien hebben dat er stabiliteit komt als, als er al-Assad blijft zitten. Dat dat uh, ja, ijdele hoop is, omdat het alleen maar tot chaos zal leiden. Dus die twee landen zijn echt in de beklaagde bank gezet. Tegelijkertijd zien we hier dat op die topbijeenkomst in Parijs... ...dat al de landen die er wel vertegenwoordigd waren... ...China en Rusland dus niet, hè, maar dat al die landen zeggen... ...we moeten nu via de VN-veiligheidsraad tot actie komen. Sancties, desnoods militair optreden is gezegd ook... ...maar wel via die VN-veiligheidsraad. En die liggen daar steeds dwars, China en Rusland. Dus eigenlijk zijn we nog geen stap verder gekomen. Nee, Ik wou zeggen, we komen die woorden dan ook wel ergens terecht... Hoe komt het aan? Nee, dat komt eigenlijk nergens aan. Uh, het enige waar het nu wel aankwam was bij de Syrische oppositie uit Syrië zelf. Want dat was nieuw bij deze bijeenkomst in Parijs. Er zijn clandestine dus verzetsmensen ingevlogen vanuit Syrië naar hier... om voor het eerst ook zo'n vriendentop bij te wonen. Die hebben kunnen vertellen wat er echt in het land zelf gebeurt... in plaats van het verzet dat tot nu toe vooral vanuit het buitenland opereerde. Hè. Dus die kreeg de boodschap. Nou ja, goed. En het bleef bij die boodschap. Dat leidde een beetje tot boosheid bij bijvoorbeeld Qatar. Een vertegenwoordiger van Qatar ook op deze top hier, Die zei... ja. Dit zijn opnieuw mooie woorden van ons allemaal weer. Misschien moeten we het maar een keertje zonder de VN gaan doen, want dan gebeurt er ook echt iets. En dan is er ook nog uh, een belangrijk Syrische generaal, tenminste die zou zijn overgelopen, op weg zijn naar Parijs. Is daar nog wat over gezegd? Dat is bevestigd door de minister van Buitenlandse Zaken hier, de nieuwe Laurent Fabius, socialistische minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft bevestigd inderdaad, zonder de naam te noemen, maar dat een hoge legerleider uit Syrië, inderdaad, een van de naaste medewerkers van Bashar al-Assad, dus bij het onderdrukken van de opstand, dat die is overgelopen, dat die is gedeserteerd. En hij zou onderweg zijn, vanochtend werd op de weg, onderweg naar Parijs. Of die hier reeds is, dat weten we niet. Uh, Nederland is ook vertegenwoordigd, he. minister Rozentaal is er. Heeft die nog wat gezegd? Hij heeft uh, gesproken in de bijeenkomst zelf, maar daar mocht de pers niet bij zijn. Uh, maar we weten het standpunt van Nederland, Barcelona's dat moet wijken. Dat is wat al de aan andere aanwezigen hier ook zeggen natuurlijk. Maar uh, minister Roosentaal spreekt vanmiddag om half vier met de pers. Dus wie weet horen we vanmiddag meer van hem. Dankjewel, Frank Renoud vanuit Parijs. We gaan op weg naar Metz. Kopgroep nog steeds van vier, dan een tijdje niks en dan het peloton. En gaat die regen nog een rol spelen, Joris en Gio? Het zou zomaar kunnen op de bochtige wegen. Want zeker in de richting van match worden die wegen af en toe wat kronkelig. En dan moet je maar oppassen dat je op de fiets blijft zitten. Nou, eerder al dus die valpartij. Ik vertelde het Robert Geesink. Heel rustig van wielen gewisseld achter het peloton. Alleen toen was het toch nog een hele tour om terug te komen aan de staart van het peloton. We kregen zelfs hier op de officiële tijdwaarneming. Kregen we zelfs een tijdverschil van één minuut tussen het peloton en Robert Geesink en Luis Leon Sanchez. Uiteindelijk kwamen daar nog Petaki bij... Houtarovic kwam erbij, de twee sprinters. En uh, toen uh, uiteindelijk werd het gaatje wel dichtgereden. Maar het kostte heel wat moeite. En dat was toch wel opvallend. Want het peloton sloeg er toch even op hol. Het tempo werd gemaakt door Jens Vogt aan kop van het peloton. En als die Duitser eenmaal vol gaat rijden daar aan de kop... dan uh, zie je dat het peloton helemaal op een lang lint gaat. Dat het uh, helemaal uitrekt zoals dat nu ook alweer is. Na een scherpe bocht naar links. In de regen dus. 6 minuten 30 verschil met die koplopers. Jij zit erbij, die vier koplopers. Heerlijk om eens een Nederlander van dichtbij te zien. Dus een verademing. Het is dan wel een Nederlander uit de ploeg van de man die we drie dagen op rij hebben zien aanvallen. Morkov. Maar vandaag is het dus de beurt aan Karsten Kroon in zijn veertiende profjaar. Tien jaar na zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. Een debuut dat hij bekroonde natuurlijk met een ritzegen. Zit hij hier in dat donkerblauwe shirt. Hij ziet er weer vinnig uit. Kroon, hij is weer helemaal de oude na al die tegenslag. En hij is in de aanval in een etappe voor mannen. Op die vlaktes was het het afgelopen uur afzien hoor, denk ik. De wind van rechts donkere wolken, de regen gutste eroverheen. En zo ging het maar door. En zo werd het verschil van vier, dan weer zes, dan weer zes en een half. Er werd gevochten vooraan en achteraan. Gio heeft al uitgelegd dat dat ook te maken had met het feit dat een aantal klassenmens toppers en andere grote namen uit het peloton weggevallen was... Maar de rust lijkt te zijn weergekeerd. De regen is ook even weg. En Kroon zit daar heel rustig. Gelouterde man natuurlijk. In de ronde van Zwitserland testte hij het al even, zo'n aanval. Toen werd hij keurig vierde in het kanton Aargau in die etappe. Daar zat hij bij in een dergelijke aanval als die vandaag. En nu zit hij daar met Sabrisky, met Zengle een Waal. En met weer een renner van die Franse Europacar-ploeg Die donkergroene mannen. Ze hebben daar al in de aanval gereden. Met Jeanne, met Kern, met Arashiro, met Benodo. En vandaag is het de beurt aan de Italiaan Davide Malacarne. Een kopgroep dus met twee Davides. Davide Malacarne en Dave Zabriskie. En de Nederlander Karsten Kroon. En dat allemaal op weg naar Metz. Every day playing games and taking score. Franklin en. Denk. Over tien minuten ongeveer begint de persconferentie met astronaut André Kuipers. Voor het eerst sinds hij terug is op Aarde kunnen Nederlandse journalisten vragen aan hem stellen. Dat doet Kuipers via een videoverbinding vanuit het NASA hoofdkwartier in Houston. De journalisten zijn in Noordwijk bij ESA. Zo ook Mark Hamer, verslaggever. Mark, jaloers op jou. Hoe gaat het de komende half uur eruit zien? veel gespannen gezichten hier ook weer. Ook omdat men denkt, ja, maar hoe, hoe zal dit nou weer gaan verlopen? We hebben inmiddels wat ervaring opgedaan met verbindingen die naar de ruimte gaan. Maar ja, hoe gaat het nu weer naar dat Johnson Space Center in Houston, Texas? Gaat dat ook goed lopen? Wanneer komt de verbinding er? En ja, het komende half uur, of om drie uur, als het goed is, staat die verbinding er. Dan kunnen allerlei journalisten vragen aan hem stellen. Doen we ons de beurt, iedere keer twee vragen. En dan gaan we dus weer aan hem vragen. Ja, hoe gaat het nou met hem? Want we hebben natuurlijk de beelden gezien na zondag... toen hij terugkwam uh, in de steppen van Kazachstan. Uh, dat hij uh, tussendoor even wat vragen werd gesteld. Dat hij moest worden ondersteund uh, voordat hij... Uh, uh, hij kon zelf niet lopen. Zag er ook uh, slecht uit. Uh, hij zei dat zijn terugkeer uh, ja, in ieder geval niet comfortabel was. Uh, het schijnt dat het wel alweer wat beter met hem gaat. Want wij journalisten mogen nu met hem praten. Maar ja, zoals André, ja, het is een ja, hele attente man. En hij heeft al met heel veel mensen gebeld die hier uh, bij de E. ...in Noordwijk werken. Dus de klusjesman heeft al een, telefoon, een telefoontje van hem gehad. De persmedewerkers hebben al telefoontjes van hem gehad. Ja, en nu mogen wij er vragen aan hem gaan stellen. We zijn natuurlijk benieuwd, ja, hoe is hij nou? Hoe staat het ervoor? En het lijkt me ook wel weer raar om na een half jaar, om precies te zijn... ...na 193 dagen weer terug te zijn op de aarde. Wij horen je straks Mark Hamer. Weer naar Wimbledon. Tennis dus Djokovic tegen Federer. En het lijkt me zelf die eerste nu ook wakker is. Ja, zeker wakker. Uh, Djokovic leidt nu in de tweede set met 4-1. Uh, brak uh, Federer in de tweede game, kwam daarmee op 2-0. Ja, toch een beetje raar. Hij begon met een dubbele fout. Uh, Federer had toen een kans om op de service van Djokovic 0-30 te komen. En ja, daarna uh, viel eigenlijk uh, het spel van Federer als een kaartenhuis weer in elkaar. Dus het is een beetje een gekke wedstrijd. Eerste set 6-3, heel snel, nou 25 minuten. Uh, je verwacht uh, ja, wat, wat, wat meer spanning, wat meer gelijkheid in de games. Maar het zijn snelle games, er wordt uh, snel. Gespeeld en, en, en nu ineens valt het de andere kant op. Dus ik heb die, die wedstrijd nog echt uh, helemaal moeten gaan beginnen. Uh, Djokovic nu wakker, lijkt met uh, 4-1 als uh, Roger Federer gaat ze vieren in de tweede set. De Radio 1 Sportzomer. Bogert aan de meet. Michael Bogert, goedemiddag. Goedemiddag. Moeten we je weer feliciteren? Het wordt nou een beetje vervelend, hè? Goede voorspelling weer. Krijpel. Ja, ongelooflijk. Ah, je hebt er echt verstand heb er van. Ik heb toch wel een beetje verstand van, hè. <laughs> hey Michael, is je zoontje ook in de buurt voor, voor de zekerheid? Ja, die zit hier achter me. Ja, dat je niet weer renners gaat noemen die er al lang uit zijn. Ja, nou, ik vond het wel goed van hem. Dat betekent dat hij ook uh, het, wieler, het wielerbaksteel al heeft. <laughs> hij let goed op. Even nog terug uh, naar gisteren. Uh, Gruipel gewonnen. Um, het was zo mooi, die, die ontzettend boze Farrar. Uh, hij was ontzettend kwaad op uh, Tom Velers. Heb je dat uh, nog meegekregen? B snapte je de kwaadheid van Tyler Verrar? Nou, eigenlijk... Uh, als, je, als je de beelden ziet... Uh, vond ik het eigenlijk een beetje, een beetje overdreven. Ik... Uh, ik, ik, ik Vond dat uh, dat Velers eigenlijk niks deed. Wat Velers ook in de krant zegt uh, vanochtend: dat hij uh, gewoon op zijn plek bleef zitten. Ja, hij, hij zat gewoon in een treintje en uh, ja, die die, die, die, die wilde tussen. En ja, die probeerde hem weg te duwen. Ja, dan uh, moet je dan maar weer opzij gaan. Dus uh, ja, Velers is natuurlijk ook een brok beton. die blijft gewoon zitten. En die Ferrari die, uh, die ging op zijn uh, gezicht. Ja, op eigenlijk... eigen schuld vond ik het volgens mij. Hij, dus... hij doet goed mee, hè, Tom Velers? Ja, hij doet hartstikke goed mee. Die jongen, Pas van de moraal. En, uh, hij, hij doet het beter dan van Hummel, zeg maar. En, uh, ja, die, die had er ook wel veel van verwacht. Maar Veles is momenteel toch wel de man die het uh, voor Nederland in spreekt. Ja, gisteren hadden we het uh, hebben we het uitgebreid gehad over kwakken, hè? De meeste ja, ja. kwakker. Uh, uh, ja. Frank Slek. Maar nu, nu gaat het over vringen in deze etappe. Uh, ja. uh, kun je even uitleggen? Ja, nou ja, het wijst op zich vanzelf, maar nog even uitleggen hoe dat is en misschien wel hoe moeilijk dat is. Ja, vringen is gewoon als je naar. Nou, nou, uh, als waaiers soms gaan ontstaan of je rijdt naar een klimmetje toe, ja, dan gaan mensen, die willen allemaal voren zitten. En er is natuurlijk maar weinig plekjes op een peloton of op de weg. Dus ja, iedereen gaat vringen om voren te komen. Dus dat betekent je zit een beetje tegen elkaar aan te duwen en een beetje gooien en smijten. En uh, ja, dat is uh, gewoon, uh, dat is ook een kunst op, uh, kunst op zich. Maar het is wel, uh, sommige renners kunnen het goed. Die rijden heel goed door het peloton heen en sommige uh, moeten langs het peloton rijden. Was, maar, jij, uh, was jij een vringer? goede wringer? Goeie wringer? Ik kon wel altijd, op, uh, ik kon goed op het, uh, het moment dat ik van voren moest zitten, zat ik altijd wel van voren. Het is me nog nooit, bijvoorbeeld in de Amsterkool voorgekomen dat ik uh, zo'n ijzerbos opdraaide, waar iedereen probeerde van voren te zitten. Dat dus had ik er ook een tijd bij. En het is me nooit overkomen dat ik er niet zat. Dus ik denk dat ik redelijk goed kon vringen, ja. Ja, het is misschien wel iets wat wij een beetje onderschatten, want het is echt best moeilijk, toch, vringen? Tuurlijk, nee, dat is heel moeilijk. Uh, je ziet het ook niet altijd op tv, je ziet niet wat er allemaal gaande is in zo'n groep. Maar geloof maar voor mij dat dat echt uh, dat dat heel zwaar is. En dat dat echt. Uh, <tie> ja, dat dat niet prettig is en niet makkelijk is. Wie was nou een hele goede wringer? Uh, nou, mijn jongen, die is heel goed. Die, uh, die kan echt altijd. Uh, ja, die rijdt dwars door een peloton heen. Die kon het altijd echt heel goed. En dan. Ja, ik ben er alweer een tijdje uit, natuurlijk. Kevin is volgens mij ook wel. Maar je hebt ook wel jongens die, uh, die gewoon heel goed kunnen sturen. Die kunnen dat meestal ook wel goed. Ja, goed sturen en geen angst hebben, denk ik. Dat is het, dat ik ja. Zeker geen angst hebben, maar dat moet je zo niet als buren. Michael, uh, Karsten Kroon mee hè, in de kopgroep? Ja, hartstikke leuk. Dat ik, uh, Nederlanden eindelijk uh, vervolg in de groep. En, ja, gisteren waren ze er ook uh, kort bij. Dus misschien dat ze deze, uh, deze keer weer, uh, weer vooruit... Uh, of, of dat ze dicht tot dicht op de finish van voren kunnen blijven. Het zou echt heel stoer zijn als, als ze nu wel wegbleven. En dat er dan Nederland bij zit. En Karsten kan redelijk aankomen. Ze dus zou nog gaver zijn als ze dan het sprintje kon winnen, maar laten we hopen voor hem. Ja, misschien te hopen dat ze het iets slimmer aanpakken dan gisteren, want dat was de fout volgens mij, dat ze uit elkaar gingen, die groep, dat die Belgen er vandoor ging. Ze hadden bij elkaar moeten blijven. Nou ja, het is gewoon altijd heel moeilijk om tegen een uh, op ongeslagen peloton weg te blijven. Dat had niks met die kopgroep te maken. De rij je al uh, uh, over de, uh, ja, die 150 kilometer voorop en helemaal uh, kapot. Ja, dan, dan, dan ligt het niet meer aan jezelf, maar gewoon aan het peloton. Mm -hmm. en, uh, nu, nu is het wel slecht weer. Er staat wat wind. Uh, misschien doordat het wat regent een beetje, een beetje moeilijk is om te controleren. Misschien hebben ze vandaag wat meer kans. hoop misschien nemen we dat jongens een rustdag. Het is ook weer een grote valpartij geweest. Dus ja, je, dus, uh, het is even afwachten. Maar uh, ik, hoop, uh, ik hoop voor Karsten dat ze weg kunnen blijven. Het zal wel stoer zijn als hij tien jaar nadat hij uh, zijn eerste rit heeft gewonnen weer een rit zou winnen. Dus jij zet hem op Karsten Kroon vandaag? Nou, ik zei het eigenlijk, had het eigenlijk op is gezet vandaag, maar uh, ik, ik, ik zou het leuker vinden als Karsten Kroon zou winnen, ja. Ja, ja. Dat zou meer verrassend zijn en dat zou, wel, uh, dat zou echt leuk zijn. Oké, okay. nou dan, uh, dan houden, we, uh, houden we dat voorlopig aan. Heb uh, het weer opgeschreven, ja. ja. ja. En, uh, en beleid dat we morgen de berg ingaan, hè? Uh, ja, nou het is maar eventjes, tijdelijk, even één keer. Maar uh, ze gaan morgen een hele stijle aankomst hebben en dat, uh, ja, ik ben benieuwd, ik hoop dat Gezing en Mollema ja, ze geven een hele sterke indruk. Heel goed gereden, de, de, die andere twee aankomsten die een beetje berg op gingen, waren ze heel goed. Dus uh, ja, ik ga ervoor zitten morgen. Goed zo, we bellen morgen weer. Dankjewel, Michael Bogut. Tot morgen. Hoi. Ja, Geolibus nog even naar de vringers in de koers. Ja, de vringers in de koers zijn er in ieder geval. Uh, we kijken naar de vier koplopers. Die hebben een voorsprong van 5 minuten en 50 seconden op het uh, peloton. En het peloton daar wordt te hard doorgereden hoor. Want de sprinters ploegen. Ja, ze vringen niet echt hoor. Ze werken op dit moment goed samen. Dat vringen dat komt straks wel in die finale. De finale die nog 106,4 kilometer weg is. En dan ben ik benieuwd wat er allemaal weer gaat gebeuren in de straten van Mets. Voorlopig werken ze perfect samen. We weten wel dat twee mannen op achterstand rijden. Thomas Veuklaar even achter de koers aan. Samen met zijn ploeggenoot Jeanne. Zij zullen zo meteen wel weer aan gaan sluiten. Want ik kan me niet voorstellen dat Fulclair zich laat lossen. Tennis op Wimbleden gaat ook door. Eerste halve finale bij de mannen tussen Djokovic en Federer. De eerste set was voor de Zwitser. Federer dus. Tweede set is het 4-2 met Djokovic die volgens mij mag gaan serveren. En we blijven natuurlijk de zesde etappe in de Ronde van Frankrijk volgen. 105,9 kilometer nog te rijden. En we zijn straks bij de persconferentie van astronaut André Kuipers. Graag tot zo. Deze week...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 Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Is dit het moment? Dit is het moment. Wat een prachtige etappe naar boven en dan het hotel, de luxe lunch met wijnproeverij. Hoe la la? Je ha ha! Demarage richting het duwes. Hoe loopt dit af? Op de Champs Élysées Parijs natuurlijk.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 Dit is Radio 1.